1 uur Kees Groot met het NOS-journaal. De kandidaatlijsttrekkers van het CDA... zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het erover eens dat het heel goed mogelijk is... dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt. Dat bleek tijdens een onderling debat in Nieuwsuur. Eerste voorkeur van de CDA'ers lijkt samenwerking met VVD, D66... GroenLinks en ChristenUnie na de verkiezingen van 12 september. Met die partijen sloot het CDA eind vorige maand het begrotingsakkoord... Maar als die geen meerderheid halen, komt de PVDA volgens de kandidaten als eerste in beeld. In Jemen zijn 16 vermeende strijders van Al-Qaeda gedood toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De aanvallen vonden plaats in de buurt van de stad Marib. De strijders reden in auto's toen ze door raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda met onbemande toestellen, zogeheten drones. De Griekse president Papoulias doet de komende dag een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te vormen. Als dat weer mislukt zijn er waarschijnlijk volgende maand verkiezingen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken beter uit de euro kunnen stappen als ze hun verplichtingen niet willen nakomen. Opnieuw zijn duizenden Spanjaarden de straat opgegaan... om te protesteren tegen bezuinigingen en de werkloosheid. Er waren marsen in onder meer Madrid, Barcelona en Malaga. De betogingen zijn georganiseerd door de Verontwaardigden. Dat is de Spaanse versie van de Occupy-beweging. De Verontwaardigden demonstreerden een jaar geleden voor het eerst. Ze begonnen toen tentenkampen in onder meer Madrid en Barcelona. Het weer vannacht helder en koud met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag eerst zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na morgen wordt het weer weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Zareira Groenhart. Eindelijk, na al die jaren, was het me gelukt. Eindelijk was het me gelukt om een man aan de haak te slaan... waarmee je het type relatie kon hebben waar ik dan mijn hele leven al van droomde. Een relatie waarin je elkaar respecteert en waarin je elkaar vrijlaat. Waarin je elkaar stimuleert om het beste en het leukste uit het leven te halen. En waarin je elkaar de ruimte geeft. Ik droomde er namelijk altijd van om een man te vinden... die als ik voor mijn werk drie maanden naar New York moest, zou zeggen... weet je wat, lieve schat, ik gun jou dat. Ga gewoon en ik wacht hier op je in Nederland. En ga mooie dingen meemaken en ga mooie dingen beleven. En ik gun jou dat, ik gun jou dat. Nou, heel wat gedeten beleven. Toch nooit echt die man tegenkomen. En nu eindelijk sinds een jaar een relatie met een man... die mij letterlijk en figuurlijk de wereld gunt. En dat geef je dan ook terug, hè? Dat geef ik ook terug. Want ik denk, ik gun jou ook de wereld. Maar als je zegt dat je iemand de wereld gunt... dan komt er vast een moment in je leven... dat dat ook even getoetst wordt aan de werkelijkheid. En dat moment kwam voor mij deze week. Want mijn vriend die kwam naar me toe en die zei... ik heb zo goed nieuws, Rijda. Er staat iets fantastisch te gebeuren, iets geweldigs. Ik kan voor mijn werk misschien een paar maanden naar het buitenland... En ik glimlachte en ik voelde de hoeken van mijn glimlach... een beetje trillen en verstarren, want ik dacht, wat geweldig, leuk. Maar dan zien we elkaar een heel tijdje niet. En meteen voelde ik alle emoties die daarbij horen Voelde ik een beetje opkomen. Ik voelde iets van jaloezie, ik voelde al de eenzaamheid. Ik voelde de spanningen, ik voelde het plezier ook voor hem. En ik voelde het onderwerp van vannacht. Want ik dacht, weet je wat, ik leg gewoon mijn hart bij jou neer... En ik wil er met jou over praten. Lange afstandsrelaties. Want dat is waar je dan een beetje naartoe gaat. Als je vriend of je vriendin een tijdje naar het buitenland gaat. Dan wordt jouw relatie vanzelf een lange afstandsrelatie. Zoals dat bij mij misschien wel dreigt te gebeuren. Ik wil er vannacht met jou over praten. Lange afstandsrelaties. Welke gevoelens krijg je daarbij? Werken ze überhaupt? En uh, moet je elkaar als een van de twee een kans van een, van een lifetime krijgt. Hoe moet je daarmee omgaan? Je steunt elkaar, maar hoe, hoe moet je elkaar zo vrij laten? Of mag je ook zeggen, nou weet je, ik vind het fantastisch voor je, maar weet je, denk ook aan onze relatie en misschien moeten we het niet doen en misschien moeten we deze kans voorbij laten gaan. Mijn gevoel zegt dat je dat nooit mag zeggen tegen iemand en dat je altijd moet zeggen, nou go go, doe het, ervaar het, beleef het. En dat je een beetje moet slikken als achterblijver, dat je het maar moet slikken, maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat ervaart. En vannacht ga ik daarom met je praten over lange afstandsrelaties. Die kunnen natuurlijk op allerlei manieren ontstaan. Je kan op vakantie gaan en iemand ontmoeten... die dan dus aan de andere kant van de wereld woont. Je kan via de online wereld iemand ontmoeten die ver bij je vandaan woont. Voor werk of voor stage kan het zijn... dat een van de twee partners een tijdje naar het buitenland moet... Of je kan misschien een relatie hebben met iemand die niet lange periodes weg is. Maar gewoon steeds een weekje hier, een weekje daar. Omdat jouw vriend of vriendin af en toe op zakenreis moet. Hoe ga je om met lange afstanden binnen relaties? 0800-1121, 0800-1121. Ik ben echt onwijs benieuwd naar jouw ervaringen daarin. Je mag me ook sms'en. Snel, makkelijk en handig. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En hoe jij omgaat met lange afstanden of even gescheiden zijn van je partner. 9090, daar is een mesje naartoe. Straks ga ik bellen met uh, Wil Berghuis, onze seksologe. En die gaat ons uitleggen wat je onder andere moet doen met je seksuele frustratie als je partner een paar maanden in het buitenland zit. Daar is hele goede adviezen over. En ik ga bellen met Sebastian Labrie. Die ken je misschien van TV. Die heeft natuurlijk jarenlang reisprogramma's gepresenteerd. Doet nu ook weer een reisprogramma voor Discovery. En die legt mij uit hoe het kan dat je al jarenlang... naar alle uithoeken van de wereld wordt gestuurd. En toch een hele sterke, solide relatie daarnaast kan onderhouden. Super benieuwd naar. Maar ik wil vooral, vooral jouw ervaring horen. Lange afstanden binnen relaties. 0800-1121. Denk er even over na, neem even je tijd en bel me dan na Alicia Keys. If I ain't got you.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 the super search for a fountain the promise is forever young you know. some people need je zou voorstellen dat uh, bij BNN... waarheden gewoon op tafel worden geknald. Het kan zomaar zijn dat op een vrijdagavond of in de zaterdagnacht... een aantal BNN'ers bij elkaar komen... en dan openhartig praten over alles wat ze meemaken... op het gebied van liefde en seks. Dat is bij ons bijzonder normaal. En um, speciaal voor deze uitzending en eigenlijk speciaal voor deze show mag ik altijd zo op de achtergrond stiekem meeluisteren... en bijzondere verhalen horen over het onderwerp dat we vannacht bespreken. Namelijk lange afstandsrelaties. En ook deze week zitten Arco, Bette, Angelique en Barry... gezellig te kletsen in Boyd's Bar. Dat is onze bar die we in het pand bij BNN hebben... waar veel borrels worden gegeven en waar heel veel verhalen worden verteld. En die hebben het over de plus- en de minpunten. Zijn er pluspunten? blijkbaar, van lange afstandsrelaties. Ooit een lange afstandsrelatie. Barry, heb jij het wel eens uh, gehad? Wel eens gehad? Ja, ik heb het wel een paar keer gehad. Maar nooit echt, echt heel erg lang. Ik heb wel vriendjes gehad die dan in Parijs wonen... waar ik dan een paar keer naartoe ben gegaan. Of in Londen, of weet ik veel wat. Maar dat... dat... Dat was altijd leuk in het begin. Iedere keer als ik naartoe ging, was het gezellig en leuk. Maar op een gegeven moment, ja, dan zit je toch niet in elkaars leven. En dan, uiteindelijk was ik er toch altijd klaar mee. Dus echt uh, langdurige relaties heb ik niet gehad. Maar het lijkt me ook lastig überhaupt. Ja, dat Want echt lang, zoals die grenzeloos verliefde uh, uh, en dat soort uh, series en zo. Dan denk ik, van, ja, hoe doe je dat? Uiteindelijk moet je er naartoe gaan verhuizen. Ja. Moet je er over over hebben. En het is gewoon zo lastig. Vooral als je nooit echt lang bij elkaar bent. Omdat je gewoon niet echt een realistisch yeah. beeld hebt. Of krijgt van hoe het is om... Of je elkaar wel zo echt om je heen dult, zeg maar. Je houdt altijd dat vakantiegevoel ja. met elkaar. Het is altijd leuk. Ja, ja, ik heb vijf jaar... En dat is dan niet aan de andere kant van de wereld. Maar vijf jaar relatie gehad met iemand die in Groningen woonde. Jezus. En ik woonde aan de andere kant. Dus ik moest ieder weekend twee weg. uur... Ja. Ik moest ieder weekend twee uur in de trein heen. En twee uur in de trein terug. Ja. Maar ik had ieder weekend een weekendgevoel. Het was echt geweldig. Ik had door de week kon ik doen en laten wat ik wilde en had ik een eigen ja, leven. Nou ja, maar niet niet, ik was wel ja. heel monogaam. Maar ik bedoel meer, had ik echt mijn eigen leven in mijn stad? En uh, in het weekend uh, was ik op vakantie. Dus zo voelde dat echt. Het was echt heel, heel erg leuk. Het heeft geen stand gehouden, maar het heeft <lacht> toch vijf jaar geduurd. Nou, het is wel zo, want als je elkaar alleen in het weekend ziet, dan heb je wel echt uh, uh, met elkaar dat weekend beleef je dan. Dan ga je misschien minder afspreken met vrienden, omdat je die eigenlijk al door de weest kan zien. Dus dat, dat is wel goed aan een lange afstandsrelatie. Maar uiteindelijk al dat geld wat je eraan overhoudt. Heel veel van mijn vrienden die hebben nu op de ene of andere manier halen die vriendjes uit Israël. Ik heb er echt een stuk of vier om me heen. Die allemaal vriendjes in Israël hebben. En dat gaat gaat maar heen en weer naar Tel Aviv en, en weer terug. En denk, al dat geld wat er, wat er aan vliegtickets uh, wordt besteed. Ja. En uiteindelijk, ja, waar gaat het naartoe? Er zit er nu eentje in die, die wil dan misschien hier naar, uh, naar Amsterdam komen om te gaan wonen. Maar ja, wat ga je hier doen als uh, 22-jarige Israëlier uh, net uit het leger? En mm. ja, ik ga ik misschien maar een studie doen? Ik vind, al, ik, ja, ik vind het zo lastig en niet realistisch bijna. Nou, ik moet zeggen, voor mij is het nu wel ideaal. Want ik ben dan vaak voor werk ben zo'n twee weken weg. En dan ben ik weer een maand terug. Weet je. En dat is wel heel. Dan ben je wel weer super blij om elkaar te zien. Weet je, wel. En dan je, het is net, je bent lang, net lang genoeg weg om iemand echt te missen. Maar net te, niet, niet te lang, omdat dat weer echt, uh, echt rot voelt. Ik ben je niet bang dat dan het, het gat valt. Dat stel je hebt gewoon een keer een 9 tot 5 baan. Je gaat nooit meer weg. Dan zit je gewoon de hele dag op elkaar. Ja, dat wordt een goede test inderdaad. Ja, ik had dat ook bij mijn vriendje. Die, zag, die woont gewoon in Utrecht en ik ook. Maar toch door drukte zagen we elkaar ook vaak alleen in het weekend. En op een gegeven moment kwam er een tijd dat we elkaar elke dag zagen. Dan had ik echt zoiets van... Als ik dit elke dag moet doen voor de rest van mijn leven. Ik weet niet of ik dat kan. Ik weet niet of, toen ging ik ook echt twijfelen of ik wel met hem kon samenwonen. Ja. Ja, maar dat is ook wel... Dat, dat paniekgevoel, dat is wel heel belangrijk. En dat heb ik nu ja. niet. Maar ik heb het er ook al een keer gehad met een meisje. Die uh, zat toen de hele tijd in Amerika. En die ja. kwam toen uh, naar Nederland. En toen gingen we samenwonen. En dat, dat ging gewoon niet. Ja, die lange afstandsrelatie. Hoe hou je die in stand? Hoe hou jij een lange afstandsrelatie in stand? Heb je het als eens meegemaakt? En wat is dan het geheim? En natuurlijk de vraag die onder al deze vragen... en al deze verhalen zit... Mag je tegen iemand van wie je houdt zeggen... weet je wat, het is een fantastische kans die je voor je werk hebt gekregen... of die je voor je studie hebt gekregen... maar ik wil liever niet dat je weggaat. Ik wil dat je hier blijft. Want ik kan het eigenlijk helemaal niet aan... als je een half jaar bij me weggaat. Mag je, mag je dat afdwingen? Dat iemand een kans laat schieten omdat de relatie belangrijker is. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. 0800... 11210 800 1121 of anders even sms'en naar 9090. Ticketwoordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan of je vindt dat je het iemand mag verbieden, niet iemand, je vriend, je vriendin, je lover, je geliefde, om tijdelijk naar het buitenland te verhuizen. Hoe mooi en hoe spannend de kans ook is voor diegene qua werk of qua studie, mag je het iemand verbieden. Ben ik benieuwd naar. Straks gaan we bellen met Wil Berghuis, onze seksologe. Zij praat ons even bij over wat vooral de mogelijkheden zijn... als je ook de intimiteit moet missen van een partner... die een tijdje in het buitenland zit of die in het buitenland woont. En we gaan bellen met Sebastiaan Labrie, presentator... die ons uh, zijn gouden regels geeft... voor het uh, in stand houden op een goede manier van een lange afstandsrelatie. En wat heb ik? ik heb muziek ook. Ik heb uh, Duffy, Warwick Avenue... When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube, we can talk things over a little time, promise me you won't stay by the line, when I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 SMSjes op het onderwerp. Ik vroeg je mag je iemand verbieden je liefde, je, gel je geliefde, je lover verbieden om naar het buitenland te verhuizen, omdat jij niet alleen achter wil blijven. En ik krijg een aantal SMSjes. Ik krijg nee nooit als je echt veel van die persoon houdt dan geef je diegene de kans om die, uh, om, uh, om die ervaring mee te maken. De persoon kan altijd zelf kiezen. En ik krijg nog een sms'je van Ellen en zij zegt... je mag best uh, iemand verbieden om naar het buitenland te verhuizen. Je hebt namelijk een relatie en daar horen ook verantwoordelijkheden bij. En uh, ik denk dat ze bedoelt dat bij elkaar blijven dan een verantwoordelijkheid is. Meepraten mee, sms kan. Sms naar 9090, ticketwoordje lust in, laten spatievrij. En dan wat jij vindt van lange afstandsrelaties. Egon, jij was ooit... Uh... Onderdeel van een lange afstandsrelatie. Goeienacht. Ja, dat klopt. Hallo. Ja, Hi. dat klopt. Dat was uh, vijf jaar geleden. En uh, toen heb ik zelf in Kenia gezeten voor uh, iets meer dan drie maanden. Jij ging drie maanden naar Kenia. Wat ging je daar doen? Ja. Uh, ik studeerde nog geneeskunde en ik wilde altijd naar Kenia om daar uh, geneeskunde te doen, zeg maar. Dus een stage. Dus voor jou was het, toen jij hoorde dat je daar eenmaal naartoe kon, was het fantastisch? Ja. Maar toen moest je het nog vertellen aan je vriendin? Nou ja, ik, ik leerde elkaar kennen, ik denk negen maanden voordat ik wegging of zo. En we woonden drie maanden samen. En ze wist eigenlijk al dat ik het altijd wel wilde. Hmm. Alleen ze dacht, daar kon het toch niet van. Want ik had nog niks geregeld. Maar dat was in de maand eigenlijk geregeld. En uh, ja, toen kon ze het moeilijk verbieden. Wilde <laughs> ze het wel niet, verbieden? Dat heeft ze niet gedaan. Nou, uh, het was voor haar wat zwaarder dan voor mij. Want ik deed allemaal leuke dingen daar natuurlijk. En uh, voor haar was het allemaal wat zwaarder. Maar ja, het was heel redelijk in het begin van onze, onze relatie. Ik denk dat het wel goed is dan. Ja, waarom is het goed om even weg te gaan als nou, je pas een paar ik, nou, maanden de relatie hebt? Nou ja, ik bedoel dat het voor mezelf, iedereen is anders hoor, iedereen heeft een andere relatie. Maar ik had er moeite mee gehad als ze, dat, uh, als ze me daarin had belemmerd. zeg maar. Ook omdat ze wist dat ik dat altijd al wilde. Mm -hmm. Want, ja, want, want, dat had misschien ja, nou, de relatie kunnen kosten of... Uh... Nou ja, weet je, ik, ik, ik, ik zou het zelf niet doen. Als zij, als zij die droom had gehad, had ik haar ook laten gaan. Mm -hmm. En als zij had gezegd, nou dat wil ik niet, En dan, dan weet ik niet of het, uh, of het was gelopen zoals nu, zeg maar. Want dan was je misschien een paar afgeknapt omdat ze je dat niet had gegund. Ja, daar had ik wel moeite mee gehad. Ja, ja. Maar, kan ik me voorstellen ook hoor. Maar nu ja, ben je dus... Nou, het, het, ja? maar het, is anders, misschien, het is misschien wel anders als je al tien jaar een relatie hebt hoor, maar wij hadden het natuurlijk maar een half jaar of zo. En ze wist het al vanaf het begin, dus dan, ja, dan, dan had ik er wel moeite mee gehad. Maar zij moest daar eigenlijk een beetje mee dealen. Ja. Jij, dat hoorde ja. eigenlijk bij het pakket wat jij was. Jij bent egel en jij wilde dat doen en dat ging ook gebeuren. Nou ja, ik wist, ik wist dat al jaren dat ik dat wilde, zeg maar. Dus ik wist al zeg maar, vijf jaar voordat ik haar leer kennen, dat ik dit wilde. En ik wist ook dat ik daarna niet meer van dat soort dingen zou doen. Dit was jouw uitspatting, oké. Okay. Ja, nou ja, ja. ja, zo kan je het wel noemen eigenlijk. Ja, maar toen, dan ben je daar drie maanden, jij zegt net al ik maak allemaal leuke dingen mee, dan is er een ja. achterblijver, je vriendin. Toen jij in Kenia was om daar uh, je stage te doen, kwam jij toen in de verleiding? Want jij bent in een hele nieuwe wereld en er zijn denk ik ook hele mooie vrouwen in Kenia. En je bent even los van alles wat je in Nederland had. Kom je dan in de verleiding? Uh, nou, nee, dat valt ik niet. Ik moet wel zeggen dat je daar als, als blanke man heel interessant bent voor vrouwen. Dat is in maar, heel Afrika zo, zo ongeveer. Dan. ja. ja. Maar nee, nee, deed dat wel mee. Je, ze, is na, ze is wel een weekje, uh, na twee maanden is een weekje langs geweest, hoor. Voor, voor, voor safari, zeg maar. Uh, maar nee, ik had er geen last van. Ja, toch geen last van. ik kan me voorstellen dat er mensen zijn ja, die daar wel meer moeite mee hebben, misschien. Die daar, ik had dat niet. Die daaronder bezwijken, al die mogelijkheden. Ja, ik weet het niet. Wie zullen de best zijn, maar ik heb het gelukkig niet gehad. Nee, ze kwam toen langs en heeft dat... Geholpen voor haar, dat ze ook even een soort kon zien. Nou, hier zit hij dus, hier uh, maakt hij dit en dit mee. Of was het juist daarna, toen zij dat weekje was geweest, was het moeilijker om je weer achter te laten en voor haar om weer terug te ja. gaan naar Nederland? Nee, dat afscheid was heel zwaar voor me. Mm. Dus, ik, voor mij niet zo, want ik, uh, ja, weet je, twee maanden had je gehad en het was nog vier weken, dus mijn gevoel was het ook zo voorbij weer. Maar zij had er wel veel moeite mee om dat weer uh, weer, een, weer een maandje, zeg maar, weer uh, uit elkaar te gaan. Daar had er wel moeite mee. Dat laatste, die laatste ja. paar dagen vond ze moeilijk. Hé, hey, um, wat is de status nu van je relatie? Ze is uh, zwanger van de derde en de laatste. <laughs> en, en jij bent de aanrichter van die zwangerschap, Dat hoop ik, ik wel. <laughs> nee. Laten we uitgaan van wel. Dus, ja. uh, jullie zijn bij elkaar gebleven, echt een gezin ja. gesticht. Ja. Fijne relatie. Ja. Vrouw dus van je leven. Nu gaat, het, nu gaat het er niet meer gebeuren. Niemand gaat meer weg? Nee, nee, nee. Nee. Of met z'n allen. Of met z'n allen en dan ja. uh, als gezin daar. Voor mensen die ja. zitten te luisteren en die twijfelen. Die eigenlijk in hun hart voelen, zoals ik dat ook altijd gevoeld heb. En nu dus blijkbaar mijn vriend ook, want dat stel niet. Ja. Um, ik heb altijd gevoeld, nou ik zou nog heel graag een paar maanden in New York wonen. Dat heb ik ja. echt al sinds ik tien ben, denk ik dat. Godver, ik moet een paar maanden in New ja. York wonen. Um, nou ja, ik heb dan een relatie waarin daar in elk geval goed over gepraat kan worden. Ja. Maar er zijn relaties waarin dat, dat nog niet is verteld aan elkaar. Jij hebt het ervaren. Jij bent een keer een paar maanden weg geweest tijdens je relatie. Ja. Wat is je advies aan mensen die, die, dat eigenlijk niet, die daar eigenlijk niet te veel over willen praten? Want zodra je iets uitspreekt, wordt het ook, wordt het ook tastbaarder. Hè? Dan wordt het ook ja, echter. Ik, ik, denk, ik had ze niet echt verrast, zeg maar. Ik had maanden ervoor al aangekondigd dat ik dat wilde. Mm -hmm. En uh, dan heb je dan niks geregeld en het, als het dan op een gegeven moment zover is, is het niet zo'n verrassing, zeg maar. Ik kan me voorstellen, dat je in één keer zegt van ja, ik wil morgen weer naar New York, dat het dan een hele klap is. Maar als je dat van een jaar van tevoren plant, moet je uh, moet dat volgens mij kunnen. Dus je moet daar gewoon een, een ruime tijd voor nemen om dat te laten landen bij je partner, om dat te plannen. Lekker lang van tevoren zeggen. Ik zou dat van de, wel iets van tevoren zeggen. Ik zou zelf ook iets van tevoren willen weten. Ja, dat is wel prettig. <laughs> om er he? rekening mee te houden, zeg ja. maar. Ja, maar, ja. Uh, maar ik vind als het als een droom van is, moet je het altijd doen. Ja, Egon, wanneer uh, komt die derde ter wereld? Jouw derde 20 kindje. September. 20 Ongeveer. september? Ongeveer. Ja. Nou, we drinken er hier bij lustig glaas champagne. Op, ik zet het even in de Lustagenda. 20 ja. september. Wordt een meisje of een jongen? Uh, dat weten we maandag. Oeh! Maar ik heb twee jongens, dus ik hoop een beetje van meisje. Oké, okay, we doen gewoon, we nemen een klein <laughs> voorschot op de realiteit. 20 september, het meisje van Egon. Oké, okay. <laughs> wij drinken er een, uh, een glas champagne op. Dankjewel nou, dan dat wel je wel belde. Wel. Leuk. Oké, okay, doei. Doeg. Alle verhalen over lange afstandsrelaties zijn welkom. 0800 1121. 0800 1121. Straks gaan we bellen met Wil Berghuis, onze vaste seksoloog over dit onderwerp. Give me a second eye.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 Liefde, relaties en seks. En seks. Radio 1. Lust. We leven in tijden van onbegrensde mogelijkheden. Nou ja, door de crisis is het allemaal wat minder. Maar het is nog steeds zo dat als je een studie doet, dan kan je in principe overal ter wereld stage lopen. En heel veel mensen doen dat ook. En niet alleen op je studies de mogelijkheid, maar als je daarna gaat werken... kan het ook zomaar zijn dat je voor je werk in één keer een paar weken... of misschien zelfs wel een half jaar naar het buitenland moet. En misschien heb je die fantastische relatie hier. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, daar hebben we het vannacht over hier in Lust. En ik dacht, de show begint eigenlijk pas echt... als we Berghuis over het onderwerp spreken. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht, hallo. Wil. Nou, wij zitten ook een beetje op afstand, hè, maar... Ja, maar jij voelt altijd heel dichtbij, hoor, voor mij. Ja, al oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Wil die ja. tijdelijke latrelatie, want daar hebben we het over. Kan zijn door werk, kan zijn door studie. Soms is het een droom die je na wil jagen. Iemand die ervan droomt om alsjeblieft nog acht maanden... of, of vijf maanden of drie maanden zelfs in New York te wonen... of in Moskou. Het kan allemaal. Ja. Het mag allemaal, maar dan heb je die relatie. Mm -hmm. Moeilijk. Ja. Moeilijk, ja. moeilijk. Allereerst... Heb jij veel problemen op jouw bank in jouw praktijk als seksuoloog, die hier uh, mee te maken hebben? Nou, niet, niet direct. Hè? Uh, want ja, mensen kiezen meestal tegenwoordig bewust en, en gaan er ook heel bewust mee om. Zo van nou, ik heb ervoor gekozen, dus dan weet ik wel ongeveer waar ik aan toe ben. Uh, maar soms wel indirect. Dat uh, uh, mensen merken van, hé, hey, mijn partner is door zijn werk, bijvoorbeeld, uh, ik werk in het ziekenhuis in en daar zit, kom ik nogal wat schippers tegen. En um, dat uh, op een gegeven moment als de kinderen komen, dat die vrouwen dan aan wal gaan met kinderen. En uh, ja, dan heb je ook een lange afstandsrelatie. Ja. En um, zo kan het wel eens vaker voorkomen dat je partner gewoon een tijdje uit beeld is. En dat hoort dan erbij, want dat weet je van ja, dat hoort bij zijn werk. Een schipper weet dat. Van, uh, ja. hè? En iemand die uh, veel reist voor zijn werk en in het buitenland werkt, weet dat ook. Maar ja, je kunt niet altijd van tevoren inschatten. Uh, wat dat doet met je relatie. Nee, want ik kan me zo voorstellen... Uh, mijn vriend die is cameraman en uh, uh, die kan ontzettend mooie plaatjes maken. En die mm. heeft ook wel eens projecten in het buitenland. Dat zijn dan meestal van een week of twee, drie. Maar ik kan me ja. voorstellen in de toekomst dat dat uh, ook wel eens wat langer duurt. En ik heb altijd zoiets van, nou ja, weet je... omdat ik zelf ook vrij ambitieus ben van ga en maak mooie dingen mee. Maar het is wel, terwijl ik dat met, uit de grond van mijn hart meen is het best wel moeilijk om iemand los te laten... om dan ook vervolgens aan de andere kant van de wereld... iets heel tofs te gaan doen waar jij niet bij bent. Ja, ja. ja ah. ik, ik had laatst een stel, een jong stel ook, geen kinderen. En hij ging uh, vijf maanden studie naar Australië. Ja, en dan zit zij thuis. En uh, dan is het wel belangrijk dat je, dat je weet van elkaar... van nou, we kunnen elkaar vertrouwen. En dat werd bij haar een beetje lastig. Uh, ze zegt, ik, ik merkte na een tijdje dat ik dat ik dat wat moeilijk begon te, worden, begon te vinden, terwijl ik dat van tevoren helemaal niet bedacht had... en er ook helemaal geen reden toe was. Maar, en hoe nou, kwam ze dat? Hoe dat, kwam die omschakeling bij haar? Ja, nou, ze zegt de eerste paar weken, dan heb je zoiets van... nou ja, hè, ach, het is nieuw en dan gaat het nog wel. Maar na een maand of twee, dan uh, treedt de gewenning in. En um, ja, dan ga je ook je eigen dingen weer oppakken. en Dan, dan ga je pas voelen van, hé, hey, uh, wat, wat is dat nou wat ik mis? Die relatie, die is daar. He, maar uh, ja, ja hoe, moet ik, hoe moet ik dat hier toch nog een beetje leuk vormgeven? We hebben tegenwoordig natuurlijk wel allerlei mooie middelen. Uh, nou ja, telefoon en Sky. Skype, en noem allemaal maar op. Dus dat scheelt wel. Maar um, aan de andere kant kan dat ook juist weer... Um, en dan zie je hoe leuk iemand het heeft en voor mensen die allemaal ontmoeten. Uh, ah ja. ja, en dan kan de jaloezie inkikken. Hey, ja. Een ander belangrijk onderwerp, en zeker iets wat we met jou moeten bespreken, is... gebrek aan seks. Ja. Want... Misschien ben je wel gewend om drie keer per week of twee keer per week... of misschien één keer, keer te, uh, per week seks te hebben met elkaar, met elkaar te vrijen. En dan in één keer drie maanden of vier maanden of vijf maanden niet. Omdat iemand nee. aan de andere kant van de wereld zit. Ja. Daar moet je creatief mee omgaan, denk ik, of niet? Ja, ja ook, ook dat weet je dan. Je. Hè? Dus, ja. Euh, nou ja, de meeste mensen die dan uit elkaar gaan voor zo'n tijd... die zeggen wel tegen jou, ja, hoe gaan we dat doen? Uh, een beetje grapjes overmaken en zo... Maar um, ja, gelukkig hebben we uh, solo seks. Um, dus die mogelijkheid is er. En ook ja, als je dat leuk vindt, uh, kun je ook um, door de telefoon uh, kun je leuke gesprekjes met elkaar hebben en uh, telefoonseks hebben. En je kunt zelfs uh, via uh, de computer, via de Skype. Uh, dus daar zijn wel mogelijkheden Maar ja, dat moet maar een beetje bij je passen. En, um, ja, ik kan me voorstellen dat, kan zeggen... dat niet iedereen erop zit te wachten dat we dan... Uh... Nee. En, en nee. het kan natuurlijk nooit helemaal het gevoel vervangen... Nee, van dat je samen in nooit. bed ligt en dat je intiem nee. bent echt met elkaar. Nee, nee. nee, nee, nee. Dus, het is gewoon een gemis. En uh, ja, dat kun je gaan compenseren. Hè, door uh, andere leuke dingen te gaan doen. Maar het, het blijft natuurlijk een gemis. Dat is niet anders. Ja. Gelukkig uh, weet je dat van tevoren. Maar je weet ook... Okay, niet helemaal van tevoren hoe het, hoe het precies voelt. Nee, nee. Wat zijn de grootste gevaren? Laten we ons daar even op richten. Uh, je moet je lief missen. Um, je krijgt een beetje meer dan anders een eigen leven. Je mist de seksualiteit samen. Wat zijn nou de grootste gevaren van een latrelatie? Waar kunnen we ja. op letten? Nou ja, het is uh, sowieso belangrijk dat je elkaar uh, vertrouwt. Hè, en uh, dat je dat gevoel ook blijft houden. Van nou, we houden van elkaar. En bouwen elkaar. En, uh, hè, dus je kan iemand daarin uh, de ruimte geven... Om, om leuke dingen te doen. Blijf je vooral realiseren van... ja, ik ging hiermee akkoord. Hè, omdat ik het belangrijk vind... dat die ander zich ook blijft ontwikkelen. En dat moet in een relatie op korte afstand natuurlijk net zo goed. Ja. Hè, dat maakt helemaal niet uit. Alleen ja, hier is het verschil van... ja, je ziet elkaar gewoon even niet. Nee, maar het is wel goed uh, dat je dat zegt. Je mag niet op een gegeven moment... Uh, je frustraties bij de ander gaan neerleggen als je ergens... In die fase van bespreken, het toch met elkaar eens ben geworden. Je mag niet ja. iemand nee. anders het nog gaan verwijten: van ja, maar jij moest zo nodig. Nee, nee. Nee hoor, want uh, ik denk sowieso in relaties dat het belangrijk is dat je uh, elkaar de ruimte geeft om je te ontwikkelen. De, zonder dat er uh, sterft een relatie op een gegeven moment hoor. En, um, dus de, dat besluit heb je genomen en, en dan is het moeilijk en dat mag je ook best erkennen. Ik denk dat je ook van het begin af aan best mag erkennen: van, goh, ik ga het er heel moeilijk mee hebben, ik ga je heel erg missen. He, en, um, maar ja, als je dat erkent voor jezelf, dan ben je al een uh, hele stap verder, want dan, uh, dan ga je niet uh, um, ja, de dingen mooier maken dan dat ze zijn of dat je stoer gaat lopen doen van: oh, ik heb er helemaal geen last van, maar, want dat is natuurlijk niet zo. Je merkt het hoe dan ook. Ja, ik vind het echt ik denk een mooi onderwerp. Daarmee al een hoop pro problemen. Ja, voor bent als je dat erkent. En ook Eerlijk zijn in je gevoelens en erkennen. Ja. Ik wil vragen aan iedereen die op dit moment zit te luisteren... en denkt, wacht even, ik heb dit een keer meegemaakt. En toen deed ik dit en dit. En ik liep hier en hier tegenaan. Uh, ik wil je verhalen horen. Ik wil weten hoe jij omging met uh, die grote liefde... die even of wat langer in het buitenland zat. En misschien, want ik bedoel de luisteren mensen van alle leeftijden... hele andere situatie, maar toch in essentie hetzelfde... Heb je ooit wel eens een man uh, de oorlog in moeten sturen? Niet wetende of hij terugkwam en uh, hem voor lange tijd moeten missen. Hoe ga je daarmee om? Ik ben echt zo benieuwd naar je verhaal. 0800-1121. 0800-1121. Ik hoor het heel graag. Je kan ook sms'en doen naar 90 en 90. Het woordje lust in, laat een spatie vrij. En dan... Uh, uh, hoe je dat ervaart. Of misschien denk je van, nou, ik vind het leuk om even in de show te zijn. kan je ook even sms'en bellen. We jou eventjes terug. Dus uh, benieuwd. Heel benieuwd naar de verhalen. Wil, ik uh, um, krijg altijd mailtjes voor je binnen. Nu ook weer. Dus uh, ik bel je later in de uitzending nog even terug... met onze luisteraarsvraag. Hè. Dat doen we elke week. Ja. Tot zo. Lust. Lust. Lust. Radio 1. Lust, lust. Sarayda Groenhart.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 You me. Oh, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik bij BNN hoorde... dat ik ook mocht gaan meedoen aan een reisprogramma. Ik dacht, yes! Dat is natuurlijk de droom van elke presentator En misschien, misschien wel van, van elk redactielid ook. Want hoe mooi is het om voor je werk op reis te mogen. Ik mocht bijvoorbeeld naar China, ik mocht naar Spanje, naar Italië... naar Oeganda, naar Gambia, naar Zuid-Afrika, Polen. echt overal en nergens geweest. En dat ging altijd heel goed, want ik had nooit relaties. Dus dat ging allemaal goed, ik hoefde met niemand rekening te houden. En toen, één jaar had ik een relatie. En was, in één keer was het heel ingewikkeld. Want je moest ook rekening houden met iemand die hier in Nederland bleef. En je moest ook informatie geven aan diegene. En, en terwijl ik was helemaal niet zo erg bezig met mijn grote relatie... als ik op pad was. Ik was bezig met het programma maken. Nou, heel ingewikkeld allemaal... Ik dacht, ik moet iemand bellen die uh, vast dat veel beter heeft gedaan als ik. Want hij is bijna altijd onderweg. Sebastian Labrie. Goedenacht. Hallo. Hi. Sebastian Labrie. Ik noem je vanaf nu, Sebast, want dat vind ik makkelijker. Ik denk dat jij dat ook oké okay vindt. Ja. Jij hebt echt enorm veel mogen reizen en doet dat nog steeds. Drie op reis kennen we je van. Uh, jij doet nu, moet ik even goed zeggen, kijk of ik goed uitspreek, de Pan-America Roadtrip... Zeg ik... Okay, well, darling, well. Ja, ja ik goed. zei het goed, hè? Ja. Kortom, jij bent altijd onderweg voor je werk. Maar je hebt ook ah, een relatie. Ja. ja, klopt. En een enige gelukkig ook. Ja, uh, nou heel dat gaat heel goed samen. Ja, ja klopt. Oké, okay, het geheim. Laten we gewoon maar beginnen met het geheim. Ja, kijk, ik vind het zelf sowieso. Op het moment dat je. Uh, ik, ik ben inderdaad al samen. Uh, een elf jaar samen. Dit is een, een superwijs. Uh, maar hoe fantastisch zij het vindt. Het is op zich best lekker, zelfs. Vind ik. om af en toe even dan weg te gaan. Je eigen ding te doen voor werk. Waardoor ik weer helemaal happy. en, en blij terugkom. En het ook weer fantastisch vind om haar te zien. En zij ook weer blij is dat hij het lange weer thuis is. Dus voor mij is het juist wel iets wat. wat uh, extra spice aan de relatie geeft. Oh, ja. Omdat ze niet zo op mekaars lip zitten. Ik bedoel, ook al zou dat moeten zijn dat ook prima kunnen, maar wij vinden het juist heel fijn om elkaar weer te zien na een tijdje afwezigheid En dan zitten we vol verhalen en weer dingen die we kunnen delen en gaan we lekker uh, lang uit eten en lekker lullen. Dus nee, voor ons is het alleen maar een uh, eigenaar toegevoegde waarde. Oké, okay, maar nu zeg jij, want kijk, het is natuurlijk, jij gaat op pad. Jij gaat ja. aan de andere kant van de wereld iets prachtigs beleven. Jij gaat allemaal mooie dingen zien. Jij bent degene die weg, die weg is. Klopt. Nou, nu heb ik wel de laatste keer. Ik was dus voor de Pan-Americana Roadtrip, die dit dan nu uitgezonden wordt. Was ik uh, vijf en een halve week weg. Nou, dat vind ik ook lang, best hoor. lang. Ja, ja dat, is, dat is best lang. En wat we dan wel doen is gewoon uh, een beetje af te lekker skypen. Uh, en even sms'en of even gewoon bellen. Uh, maar omdat dit dan dusdanig lang was. En dit was dan tijdens eigenlijk een beetje de hele kerstperiode. Dus bij uitstek de tijd voor gezelligheid ja. en samen. Uh, heb ik haar lekker 2,5 uh, week naar India gestuurd. Dus toen ik toen <laughs> terugkwam, hadden we allebei goede vraag. Maar je hebt er dus niet 2,5 week naar jou toe gehad. Jij zei, we gaan, ga, ga, ga jij maar lekker naar India. Hoezo? Ja, nou? ze, wilde, ze wilde onwijs graag naar India. En, en hoe je het ook bent, ik zit daar om te werken. Mm. En ik ben daar dan in een soort... Ja. Dus uh, buiten het feit dat mijn meisje zich prima kan vermaken in een eindje, ben ik daar gewoon om, om te knallen. En zeker met die pan roadtrip was het enorm knallen. Ja. Dus uh, dan was het voor haar veel leuker om een, een prachtige ervaring te gaan hebben in uh, in uh, uh, wat is het, in uh, in India. Ja. En ik die dan een hele bijzondere roadtrip aan het maken was. Ik ga overigens ons nu wel een. In, dus als ik gekke dingen doe met geluid, is het niet mijn schuld. Oké, okay, mocht je wegvallen, dan bellen we jou gewoon even terug. Want ik vind het wel leuk, want jullie zijn ontzettend lang samen. Voor jullie is het inmiddels een toegevoegde waarde. Maar is het ooit moeilijk of lastig geweest toen dat net begon? Toen jij ontzettend veel begon te reizen en toen er dus al, van alles veranderde? Nou, op zich niet zeer buiten het feit dat van meisje natuurlijk. toe stinkend jaloers. Van, hé, hoe ga je dit doen? Waarom mag ik dit mee? Ja? En, uh, en zij gewoon uh, ontzettend graag hele mooie dingen wil zien. En dan weet ik er als een soort blij stuiterboot terugkomt met, met hoe te gek het dit en dat dan niet was. Um, dus het is meer met een soort prettige jaloezie. Dat zij zegt, man, you fucker, ik wil dat ook doen. <lacht> maar um, voor de rest heeft zij nooit een soort... Uh, uh, uh, heeft nou wat ik zeg, heeft het eigenlijk nooit, nooit zo'n probleem gehad. Maar ik heb ook niet iemand die heel erg of zo. Dat zou ik ook zelf nooit kunnen hebben. Dus zij vindt het alleen maar leuk dat ik hele leuke dingen mag doen. En tuurlijk wil ze dan graag mee. Maar... Uh, ze vindt het, uh, het je echt. Ze vindt het je echt. Ja, maar ze gunt het me dan ook echt echt. Dus ze vindt het alleen maar leuk. En als ik dan gewoon terugkom en volgens met hele happy-energie woehoe, uh, feest me daar ga vieren omdat ik haar weer zie en dan leuke dingen doe, dan vind ik ook dat wel mijn verplichting om dan ook mijn uh, happiness is metera te delen. En, uh, en, en vervolgens zullen we ook hele leuke dingen samen. En ik ontdek ondertussen prachtige plekjes waar ik men naartoe kan nemen. Ja, dat is waar. Oké, okay, laatste vraag. Nu moet jij mij en iedereen die op dit moment aan het luisteren is, een tip geven. Want in mijn werk kan het zijn dat ik soms moet reizen, maar mijn vriend, die is cameraman, die moet soms ook reizen. En nu kan het zijn dat hij voor een wat langere tijd naar het buitenland moet. Nu hebben we het echt over een paar maanden. We hebben elkaar al wel eens losgelaten. Zo van, nou, jij gaat drie weken dat doen. Ik ga anderhalf week dat doen. Ging allemaal perfect, hè? Beetje skypen, allemaal goed. Maar nu gaat het dus straks misschien over drie maanden of zoiets. Dat vind ik echt heel, heel lang. Sebas, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond? Want ik ben ook niet heel klemerig, mijn vriend ook niet. Maar drie maanden is best lang. Nee, nee, drie maanden is superlang. Dat zou niet leuk. Uh, met andere woorden, dan moet je hem gaan zien. Dan moet ik. Yes, ik hoop dat dat je dat zou zeggen. Jij zegt invliegen en even ook tijd spenderen daar op locatie. Tuurlijk. En dan is hij aan is dan, het werk. Je weet dat hij je weet dat hij aan het werk is. Dus ja. hij, moet gewoon, hij moet gewoon lekker zijn ding kunnen doen. Het moet niet zijn dat hij zich uh, verdeeld gaat voelen van vuur. Het is wel aan dat het van wijs is. Hij moet lekker zijn drinken doen. Maar 3,5 maand is echt te lang Dus natuurlijk ga je daar naartoe. Ben ja, ik gek? Yes! Dat, uh, ja, dus dat zou ik zeker doen. Ik zou zorgen dat je dan. Ik weet niet, is hij reizende of blijft hij op één locatie? Hij blijft, denk ik, op één locatie in één stad. Um, okay. Dus hij is, wel, hij is wel onderweg met de auto, maar hij gaat niet uh, een landschap door, laat maar zeggen. Dus hij blijft hier uh, steeds bij. Nou, wat ik dan zou doen, is eigenlijk vooral de voorpret al gaan vergroten... is dat je gewoon gaat zorgen dat je nu gaat kijken waar, je lekker, uh, waar jij naartoe wil in de stad. Dus dat je sowieso zo zorgt dat je een eigen plan hebt, dat je niet afhankelijk van hem bent. Ja? Dus zorg dat je zelf een reden hebt voor leuke dingen die je kan gaan doen in de stad. En ondertussen kun jij dan bij spreken... misschien kun je hem dan wel dingen laten zien in de stad waar hij al drie maanden zit. En, uh, en dat jij het hebt gegoogeld en uitgezocht, want hij gaat alleen maar bezig met werken... En dat je hem daarin kan verrassen en leuke dingen kan laten zien. Dus zorg dat jij je eigen reden hebt wat jij kan gaan doen in de stad. Maar daarnaast ja. zorg dat je... Ik zou twee keer binnen misschien. Even één oh. zo'n verrassing die je niet aan zit komen. Ja. En eentje dat je een weekje blijft. Yes! Sebas, mocht het nou zo zijn dat je ooit op een dag uitgereisd bent... en denkt, ik moet iets anders gaan doen met mijn leven. Ik heb lang genoeg uh, gepresenteerd. Dan zeg ik, <laughs> Sebas, relatietherapeut. Want ik vind dit echt een top advies. Dank En voor iedereen die uh, mee zit te luisteren... This is the way to do it. Dit is de manier om mee om te gaan. Dank je wel, Sebas. Ik knip ja, ons precies. gesprek uit. Ik zet het even op een dvd'tje. En ik knal, en ik knal hem even of op, op een cd'tje. En ik knal hem, denk ik, morgenochtend even door de speakers in het huis. Dan worden we lekker zondagochtend wakker met <laughs> reisrelatieadvies van Sebas. Heel goed. Oké, okay, liefde schat. Dank je wel. dag. Hoi, hoi. Nou, dit is... Echt de manier om om te gaan met die grote uitdaging. Wat te doen als één van de twee voor langere tijd naar het buitenland moet. Wat zijn jouw eigen ervaringen? Wat heb je hierin meegemaakt? Sta je inderdaad zo positief en creatief tegenover die uitdaging als Sebastian Labrie? Of heb jij dat heel anders beleefd en vond je het veel zwaarder en veel moeilijker? En ging het allemaal niet zo makkelijk? 0800-1121, Reacties mogen altijd gsms' smsen worden naar 9090. Tik het woordje lust in, laten we spatie vrij. En dan wat je wil toevoegen aan ons gesprek. Hey mom dad, your picture has faded. The title says love, but your faces look jaded to the bone, to the heart. change kind of age you. The goals you and set are worth holding on to. To realize that goals are bullshit. To realize that goals Mayfield hoorde je Nederlands talent uit Vondam, Maar zo klinkt het helemaal niet. Het klinkt best mooi. Ik vind het leuk. The title. We zijn zo'n beetje aan het einde van het eerste uurtje lust gekomen. We hebben nog wel een paar minuten. Maar ik wil nog even een aantal dingetjes met je doornemen. Ik heb heel wat sms'jes gekregen over uh, die lange afstandsrelaties. Ik uh, kreeg zo'n sms'je van... Uh, Kleve stelletjes op het schoolplein is extreem, maar je wederhelft naar het buitenland, dat is een ander uiterste. Hoe je dat laat werken, nou, dat vereist discipline. Jannik stuurt mij, lange afstandsrelaties zijn sowieso moeilijk. De zaak is bijna onmogelijk om in stand te houden. Je moet gewoon dicht bij elkaar zijn en elkaar zien. En Wim die sms mij, het heeft te maken met afhankelijkheid of onafhankelijkheid, of een tijdelijke latrelatie werkt. Wanneer je onafhankelijk bent, kan je er makkelijker doorheen komen. Nou ja, allemaal duidelijke meningen. Wat is jouw mening over de latrelatie, Een uh, relatie waar je wat langer of misschien een korte tijd... op afstand van elkaar leeft. Is dat prettig? Is dat een uitdaging? Of zeg je, nee, daar geloof ik uh, bij voorbaat niet in... en daar ga ik niet uh, mee in zee... Werkt niet voor mij. Heb je het ooit meegemaakt überhaupt? 0800-1121. 0800-1121 als je mee wilt bellen. Je kan me ook je verhaal mailen. Uh, daar is ook ruimte voor. Mail dan naar lust.bnn.nl. Lust in het volgende uur ga ik bellen met Michelle. Nou, we gaan niet bellen met haar, we gaan skypen met haar. Want as we speak zit zij in Malawi, Afrika, om uh, een stage te lopen... En daarvoor moet ze een aantal maanden haar vriend hier achterlaten in, ne in Nederland. Nou, ze maakt daar van alles mee. Daar gaan we straks over praten. Maar we gaan skypen met Michelle, maar ook daarna even bellen met George, de achterblijver. Hij zit in Nederland te wachten tot zijn geliefde Michelle terugkomt uit Afrika. Dus ik vind het wel leuk dat we die beide kanten van het verhaal even gaan horen. Dat heb ik allemaal voor je klaar staan in het tweede uur natuurlijk. Gaan we ook nog even luisteren naar onze vrienden in Boyd's Bar. En we krijgen in het tweede uur advies van Kinky Denise. Denk jij ja, Kinky Denise? Kinky Denise is een webcam girl. En die gaat ons advies geven over hoe om te gaan met je seksleven... als je vriend of vriendin in het buitenland zit. Want... Ik bedoel, ik neem aan dat je de intimiteit gaat missen... als je een langere tijd niet in de buurt kan zijn bij je geliefde. En Kinky Denise die heeft een soort mini-cursus. Liefhebben via Skype. Ik zeg het nu heel netjes, hè? Kinky Denise zal het je straks in wat duidelijke taal... Uh, um, zal ze je dat plaatje schetsen. Maar ben ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga bellen met Kinky Denise over, uh, over seks via de Skype... Uh, om je relatie zo... Uh, warm te houden of zoiets. Nou ja, goed. Dat allemaal het tweede uur. Maar ik heb ook nog even op het internet... het een en ander opgezocht, want... ik denk, ik wil je ook... ik wil niet alleen maar dingen van je vragen. Ik wil natuurlijk je verhaal horen. Ik wil weten wat je hebt meegemaakt, maar ik wil je natuurlijk ook wat geven. Ik heb even... Uh, online zeven tips gevonden... voor een geslaagde lange afstandsrelatie. Ik ga er even doorheen, Ros, hoor. Nummer één, je moet leren genieten... in je eentje. Als je dat kan, dan heb je meer kans dat je lange afstandslaaties gaat slagen. Je moet je ervaringen delen. Alles wat je meemaakt, probeer het toch te delen via WhatsApp, via Skype, via bellen. Delen, delen, delen. Je moet geduldig en begripvol zijn. Ja, dat is makkelijk. Laat je seksleven er niet onder lijden. is een tip. Nou, Kinkje Denise gaat ons daar straks meer over vertellen. Dit vind ik een hele moeilijke. Stel je verwachtingen niet te hoog. Ja, als je elkaar de hele week niet gezien hebt, kan het weekend bekeken worden met de hoge verwachtingen of het moment dat je elkaar weer ziet. Maar niet, uh, het kan niet altijd feest zijn, dus je moet je voorbereiden teleurstellingen te vermijden. Aha. En evenwicht is de laatste tip, is de essentie van een lange afstandsrelatie. Nou ja, goed. Tips dus. In de tweede uur praten we verder over dat spannende onderwerp, lange afstandsrelaties. Hoe werken ze? Hoe kan je zorgen dat het klopt? En hoe ga je ermee om? En. En.